Dialectrok, zoals van Normaal, De Kast, Skik en Roonhezen... komt op de lijst van immaterieel erfgoed. Kenniscentrum Kien heeft dat bekendgemaakt. Immaterieel erfgoed zijn tradities, feesten en gebruiken... die van generatie op generatie worden doorgegeven. Behalve dialectrok zet Kien ook 59 andere onderwerpen op de erfgoedlijst... zoals Watlopen, het Quakoo-festival, de Boekenweek en de Bossenbol. Het weer, vanmiddag wat meer bewolking en ook wat lichte regen. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen eerst regen en veel wind. Later zon en een losse bui bij maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de, de tijd van de leer.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 Zijn voet. Buren lachen om de hoek, heel de straat zingt mee met ons verzoek. Zet de zon...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 Met een plaatje wat heel veel mensen... Ik heb er niks mee, hè, maar heel veel mensen doen dat op zondag. Heerlijk langs het water, hengeltje erbij. En dan eh, naar het dobbertje kijken en dan eh, lekker vissen. Ja, tegenwoordig... Nou ja, tegenwoordig, eh, vroeger had je dat al, toen was het heel luxe. Maar eh, die speciale apparaatjes eh, die eh, geven geluidjes eh, of signaaltjes dat er een vis aan zit. Maar vroeger deden we dat gewoon met een dobbertje. En eh, ja, vissen. Daar zingen alleen Jongerwaard en Piet Reumer over.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 Die moet wezen, een zonnestraal danst op het witte behang Ik sluit even mogen, maak de stilte lang Zondagochtend koffie, ik geniet van de dag Slokje na slokje, ik doe alles heel zacht Misschien blijf ik hier tussen mok en gedachten Een klein universum van plezier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 Kloppen klop, daar is Rob met een bord voor zijn kop. In die kop zit niemand al. Dat belet hem niet te lullen. Zijn je nee te vullen. Tot ik bijna toe Ben aan een hartaanval. Dan zegt hij nou tot gauw Ik heb je toch niet opgehouden. Nou, dat gauw, Dat goud. Laat ze op, laat ze op, laat op. bord voor zijn kop.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 Belet hem niet te lullen, zijn je glas te vullen. Tot ik bijna toen ben aan een hart aanvallen. Dan zegt hij nou dat gauw, ik heb je toch niet opgehouden. Nou, dat gauw. Dag Rob, lazer op, lazer op, lazer op. hoor oh, bord voor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 Met een bord voor zijn kop zweeft hij nou door het heelal. Dat belet hem ik te zeuren, door de zeuren uit te treuren. Tot ik bijna toe ben aan een aanvallen. Daar is hij en ik dat hij nou maar is opgehouden. Nou, klop, klop, klop, klop, klop. Daar is rot, daar is rot, daar is rot. Is... nog steeds een bord voor zijn kop.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 Als ik een miljoen wist, mijn liefdes gaan. Zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had? Geld alleen dat maakt je nukken, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik een helemaal miljoen mag laten vergeten. Als ik geen miljoen wist, maar jou wel schat.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 Me dames, nou zal ik u eens op het hart drukken wat geweten moet, voor gij de grote sprong naar het stadhuis gaat maken. Let op zusjes, het kan u te pas komen. Lisette was een meisje, modern, sportief en bij. Zij zou naar het stadhuis gaan, uit liefde trouwde zij. En toen ze wit gesluier, de wachten zat op hem. Toen zei mama heel zachtjes, met weemoed in haar stem. Nou jij het huis laat voor het goed. Vertel ik je wat je weten moet, wat het meisje weten moet. Wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar goed Met versiel schoon moet houden, in het huwelijk beste meid. Dan win je het altijd, met persie en verdraagzaamheid.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 Moderne jonge meisjes, zo'n huwelijks gauw, Op stuk gewassen boertjes, wie krijgt de spul? De vrouw. De wetenschap brengt uitkomst, wees dus niet langer sloof. Met stuk gewassen woordjes en met een warme stoof. Je kunt gerust gaan dansen nu. Want verseel doet de was voor u.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 En hij was tot 2010 nog actief als zanger. Alleen sinds 2008 trad hij niet meer op voor, euh, voor grote zalen, want dat was er natuurlijk iets te veel. En ja, euh, ja, laten we eerlijk zijn, 98 is een, een mooie leeftijd als je gezond bent. Hè. Maar tegenwoordig gaan de mensen heel erg vroeg dood. Ik hoor de laatste tijd, allemaal rond de 50, tussen de 50 en de 60 euh, ga je dood. Ja, ja.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 Jolie lacht zijn mijn miljoenen, De rente hier van Zijn zoenen. Je bent voor mij de hoofdpreis, de liefde slotterij.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 Jouw lieve lach, zijn mijn miljoenen. De rente hier van zijn jou Je bent voor mij de hoofdpleizer, de liefde, de slotterij. Zeggen Straks tot jou, je bent te dik voor mij. Rosé een je bij het pond, met dozen en taartjes loop je rond. Hush, je maakt het al te bond. Denk om je lijn. 12 in het jaar. Zelf maar weten, want je lijn komt in gevaar Zeg luister eens met snoezenpoes Je houdt zo van een slag op Wat ik je zeg, dat is geen smoes Denk om je lijn Je vindt het slaatje lekker fris Een chocolaatje lang niet mis Heus dat dit geen praatje is Denk om je lijn Het gaat verkeerd Door al die lekker -nee. De mannen zeggen straks tot jou Je bent te dik voor mij Roze een eetje bij met dozen tuintjes loop je rond. Dus je maakt het al te bond. Kijk uit, denk om je lijn. Appel, flappen, vruchten, sappen, haasen, hotjes, zouten, dropjes, hazelnootjes, bokken, bootjes. denk om je lijn. Stand. Hij tuurde naar de zee. Zijn hartje zong het mooie lied daar ziel, de golven neer. De ernst en bewondering lag op zijn aangezicht. Zijn ogen paar spiegelde een glimp van hemellicht. De golven die zingen, kom mee met mij. De ruimte, dan ben je zo ver, de golven die zongen het licht.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 Met mij, dan heb je de ruimte, dan ben je zo vrij. De golven die zongen, het licht van de zee, ze riepen.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 sopieren en dan alliek voor pamfus wie slaat Rotterdam plus de rest van heel Holland roja Zandvoort uit, Zandvoort op ZFM. Zandvoort zometeen, ZFM Jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio.